Alhamdulillah Rabbil salatu wa salam ashraf al anbiya'i wa ala wa sahbihi ajma'in amma Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. rahmatullah. Allah wa biyakum al muqawwas subhanahu wa ta'ala van het paradijs. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om te maken. Het pad is heel hard. En de da'wa die dragen is een enorme da'wa. Het is een eer om te beginnen om deze da'wa te kunnen uh, verkondigen en dragen. Maar we moeten ook realistisch zijn. Dat de vijanden van deze da'wa er alles voor zullen doen om deze da'wa te breken. En die is de van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn creatie. Dat er altijd een straat zal zijn tussen al-haq en al batin Tussen waarheid en valsheid. En de waarheid zal alles doen om de overwinning te krijgen, zoals dat de valsheid alles zal doen om deze overwinning tegen te houden. Dat is een asl, een sunnah van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn creatie. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, sunnah je Sunnah die Je zal geen verandering zien in de sunnah van Allah subhanahu wa ta'ala. Van day one, van de allereerste dag, is het zo. Duidelijke zaak. Maar gair inshallah, dat is een onderwerp voor later in in tabarq Vandaag wil ik het hebben over geleerden. En ik kan niet beginnen beledigen of, of roddelen over geleerden, maar ik in het algemeen. De geleerden van de dag van vandaag. Wanneer wij op straat gaan en moslims aanspreken, dan zeggen zij van ja, wie zijn de geleerden voor jullie? En ieder heeft een, een eigenaardig begrip van een geleerde. Want de dag van vandaag is een geleerde iemand geworden die heel veel kennis heeft. Heel veel kennis die... Zoals in de, in, in de militaire wereld, heel veel, gra, heel veel uh, gradaties heeft en heel veel medailles heeft. Dus een geleerde is iemand met veel medailles. Van wie moet hij die medailles krijgen? La De medailles komen meestal van het ministerie van islamitische zaken of religieuze zaken. Dus daar komen de medailles meestal van. Een geleerde is iemand... ...die gepromoot wordt door een regering bijvoorbeeld... ...of van wiens boeken wereldwijd worden verspreid... ...dit is de geleerde geworden van de dag van vandaag. Terwijl als we gaan kijken in de geschiedenis van islam... ...het begrip van Sahaba de la'anhum met de Tabi'in en het ...was helemaal anders van een geleerde. En daarom waren de geleerden van die tijd ook geleerden bij Me'n al Echte geleerden. Waarover iemand kan zeggen, hij is een geleerde. En ik zal inshallah in de halaka enkele uh, voorbeelden geven van uitspraken van echte geleerden over een echte geleerde. En ik heb mij gebaseerd voor deze halaka op een boek van onze sheikh, Al-Allama, Omar Bakri Muhammad, Hafidahullah. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala beschermen. Mog Allah Subhanahu wa Ta'ala behouden van de rawaafid, die kuffar van de rawaafid en die munafiqeen. Aangezien de sheikh binnenkort moet voorkomen in Libanon en er is daar 25 jaar en niet boven zijn hoofd. Dus inshallah het doet door aarde dat mm -hmm. Allah deze sheikh beschermt. En natuurlijk ook alle andere ulema van ahle sunnah mm -hmm. wa jamaa. Mm -hmm. Ter e informatie, sheikh Abu Qatada, de falastaini mag Allah hem beschermen. Hij zit ook in de gevangenis. En hij heeft net een zaak gehad vorige week waarin hij deportatie was aan het wachten naar Jordanië waar de dood, de dood zelf in wacht. En alhamdulillah, het Europese hof... Yani Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem beschermd. En heeft hem uh, behoed van de, de handen van de Tawarit van, van Jordanië. Maar hij zit nog steeds in de handen van de Tawarit in Groot-Brittannië. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala de handen van die Tawarit in Groot-Brittannië breken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze sheikh bevrijden. En Abu Hamza, uh, Abu Hamza al hetzelfde. Amen. En onze geliefde Alama. ...el imam van deze tijd... ...als Omar ...en alle andere geleerden van al En mooi. Een voorbeeld die ik wou stellen... ...van een geleerde... ...is iemand die in de geschiedenis... ...bijnamen heeft gekregen. En onder andere zijn bijnamen... ...zijn bijvoorbeeld... ...imam Al-Mihna. Een andere... ...een andere bijnaam die hij heeft gekregen... ...is... al Bid'a. Nasir al-Din... امام المحدثين امام اهل السنه والجماعه انديز من اسمه احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه ان دي ديشيفي اسمه ايششريف وي اس ها احمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن بنو شيبان ان بنو شيبان ازن ستانتر انفورماسي دي ترخا تط اسماعيل عليه السلام زن كونيا واس ابو عبد الله زن زون واس عبد الله ديس deze sheikh, deze imam, om even duidelijk te maken hoe deze persoon is opgegroeid. Imam Ahmed Rahimahullah zijn vader is gestorven. Toen hij acht jaar was, is zijn vader overleden. Dus hij is opgegroeid door met zijn moeder en opgevoed met zijn moeder. Zijn moeder heeft hem ingeschreven in een school bij twee mashaykhs waar hij studeerde. Op zijn tien jaar, en kijk subhanallah al adim. op zijn tien jaar had hij heel de Koran gememoriseerd. Had hij heel de Koran gememoriseerd op zijn 10 jaar. Op zijn 15 jaar kende hij 100.000 ahadith van buiten met iets net Niet enkel keer Sallallahu alayhi Wasallam. sallam en, en, en, en, en, en, en, sallallahu alayhi en, sallam en, en, en, en, en, en, zijn en, en, en, en, en, en, en, en, en, zijn ...dan had niet zo iemand uit haar, uit haar familie kunnen komen. Zijn moeder keek niet naar Deuzaym, keek niet naar Shumisha. ...zijn moeder zat niet elke, zater, elke vrijdag in de vrouwenmarkt hier in Borgeraad bijvoorbeeld... ...of op Turnhoutsebaan naar de solden te zoeken. Zijn moeder was een Mouhida. Die, die, die zorgde voor haar zoon om van hem een imam te maken. Een Mouhid te maken. En daarom schreef ze hem in, in uh, de, de, de school uh, van Ilmul Hadid. Imam Ahmed, rahimahullah, heeft 400.000 ahadith kunnen memoriseren in zijn leven. 400.000, dat is enorm, enorme ja, Verder, weten wij we dat Imam Ahmed, yani, buiten het feit dat hij enorme kennis had... ...en dat hij zonder enige twijfel de imam van zijn tijd was in ilmun hadith... ...hij heeft een, een mihna mee moeten maken. En de mihna... Die hij heeft mee moeten maken. Ulema hebben erover gesproken. En hebben over hem gesproken. Enkele citaten van ulema over hem. El imam Bishr. Hij was een van de grote geleerden van Baghdad. Werd gevraagd door zijn studenten. Wat hij vond van uh, imam Ahmed. Rahimahullah, in de fitna van Khalq al-Quran. Waarop we straks zullen terugkomen inshaAllah. Zijn antwoord was. Want zij zeiden tegen hem. Ja imam waarom ben jij niet opgestaan. En heb jij niet gedaan wat imam Ahmed heeft gedaan. En de standvastigheid, hij zei. als ik zou staan. als ik, zou, als ik de, de, het standpunt zou hebben van Imam Ahmed. of als ik het standpunt van Imam Ahmed zou hebben gehad. en ik zou worden geslagen en gemarteld. zoals hij werd gemarteld. dan zou ik, dan zou ik, niet, zijn, dan zou ik niet standvastig zijn gebleven. Want wallahi... De standvastigheid van imam Ahmed... is de standvastigheid van een profeet... die nooit compromis zou hebben gesloten in zijn dien. Imam Ahmed, rahimahullah. Hamad ibn Yahya, rahimahullah, heeft overgeleverd... dat imam al-Shafi'i, rahimahullah, zei... Ik verliet Irak, imam al-Shafi'i... van de medhab al is de leraar van imam Ahmed. Hij zei, ik verliet Irak... met 100% de overtuiging... Dat niemand in Irak meer taqwa en meer faqih was dan Imam Ahmed ibn Hanmar. Imam Darimi heeft gezegd: Niemand, dus voor Imam Ahmed, niemand heeft ooit de gradatie van Hafid afun van al-Hadith, gekregen terwijl zijn haar nog zwart is. Met andere woorden, op heel jonge leeftijd. Nooit heeft iemand de titel gekregen, Hafid al Hadid, terwijl zijn haar nog zwart is, dat betekent op heel jonge leeftijd. Oh. Abu Zarra zei, Imam Ahmed, rahimahullah, kende 400.000 Hadid. En niemand, niemand heeft hem ooit beschuldigd in zijn dien. Met andere woorden, beschuldigd in zijn dien, beschuldigd van een dwaling in zijn dien. Dit zijn getuigenissen van Imam van zijn tijd. Imam Yahya ibn Ma'in en Sufjan ibn Waqi'i hebben gezegd. Imam Ahmed. Imam Ahmed is een, is een mihna voor eender een welke andere ali. Imam Ahmed is een, is een test, is een beproeving voor eender een welke andere, een andere ali. Degene die, die slecht spreekt over hem, is een munafir. Oh. En subhanallah, ik wil hier even bij stilstaan. Imam Ahmed in zijn tijd, toen. ...de enkele volgelingen van imam Ahmed, rahimahullah, mensen tegenkwamen... ...konden zij onmiddellijk onderscheid maken of de persoon in kwestie een dwalende is... ...of of de persoon in kwestie een mu'ahid is. Hoe? Door één vraag te stellen. Wat vind jij van imam Ahmed? Als de persoon in kwestie imam Ahmed begon te beledigen... ...dan weten wij we 100% dat hij van de mu'tazila is... ...of dat hij een ashari is en dat hij een dwalende uh, akida heeft. Als hij Imam Ahmed prijsde, dan is hij op de aqidah van ehl Sunnah en jamaa. Dus zo maakt hij een onderscheid tussen een menafiq of een dwalende en een mewahid. Zoals de dag van vandaag heeft hij ook dezelfde persoon. waar wij het onderscheid kunnen kennen tussen iemand die op de haq is en iemand die op de vader is. Als Shaykh Hussama bin Laden, rahimahullah, rahmatin wassia, wa taqabbalahullah me'a shuhadaat. Wanneer we iemand slecht zien spreken over hem, en wanneer we iemand horen beledigingen doen tegenover Sheikh Osama of hem beschuldigen, dan weten wij we zonder enige twijfel dat deze persoon een Faisiq, een Munafiq of een Kafir is. Zonder enige twijfel. En diegenen die hem prijzen, inshaAllah zijn ze op de hak. En dit is ook een uitspraak van Sheikh uh, van ibn Jibreem, rahimahullah. Toen hij werd gevraagd over Sheikh Osama, wat was zijn antwoord? La yakrahuhu illa kafirun aw Munafiq. Enkel een keifer of een munafir kan hem halen. Onmogelijk iemand anders. Want wie is je is, is hij niet degene die is opgestaan tegen de wereldmacht om deze te breken? Nusraten li als overwinning. Om overwinning te bieden aan de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo was imam Ahmed rahimahullah rahmat en wazia. En mogen Allah hem verzamelen met imam Ahmed rahimahullah in de hoogste graad van het paradijs. Kutayba heeft gezegd over imam Ahmed rahimahullah... Dat imam Ahmed te vergelijken is met Abu Bakr s anhu. Abu Bakr heeft de beproeving gekregen van, van rita, van de mortadine, van de afhalen. En hij bleef standvastig als enige. Zelfs de Sahaba r a kwamen bij Abu Bakr. Ze zeiden... Khalifa, o, o, o, khalifa van de profeet, sallallahu alaihi wasallam." Oh. Zij zeggen, la ilaha illallah. Zij bieden. Jij wil hun bestrijden. Hij is als enige overgebleven en hij is rechtgestand. Dat hij iedereen zal bestrijden. Dat onderscheid maakt... Onder de zakket, onder de salat, in het zaket. Als enige is hij oprecht op, gestaan. En natuurlijk hebben daarna de Sahaba zijn commando opgevolgd. En, en Imam Ahmed is de enige die recht is blijven staan in de, in de, in de fitna van het Koran. Dat was de vergelijking dat uh, Kutayb heeft, gezegd, heeft uh, gemaakt. Een andere imam of andere ulama in hun tijd zij zeiden dat Islam Allah heeft de islam de overwinning gegeven met twee manen: Abu Bakr in de Ridda en Imam Ahmed in de Mihna. Abu Bakr de dag van de Ridda en Imam Ahmed de dag van deze fitna van Ghulf al-Quran. Dus laten we spreken over de, Mihna, of over de fitna van Ghulf al-Quran en wat er juist is gebeurd. In het jaar 218, na de Hijra, heeft de Islamitische staat een nieuwe wet ingevoerd. En deze wet was omtrent vooral al-Aqida, de, de, de uh, vertakkingen van de akida. aqida En natuurlijk, zij waren Mu'tazila in hun tijd. En wij moeten weten dat, yani voor, voor alle duidelijkheid, een islamitische staat. Wanneer een islamitische staat is, en er is een kalif aan de hoofd van de staat. als zij een oordeel een, een, een, een, een nemen, of een mening nemen van islam. ...en in oordeel nemen in, in, in zaken van islam... ...dan is het verplicht voor iedereen om deze te volgen. Als bijvoorbeeld de calife van de moslims zegt... ...wij nemen de mening dat de baard niet mag geraakt worden. Als de calife van de, van de moslims deze mening neemt... ...van de fuqaha... ...dan is het verplicht voor iedereen om deze mening te volgen. En al wie indruist tegen die wet, ...de kalifa kan hem bestraffen voor de overtreding van die wet. Maar deze zaak voor alle duidelijkheid heeft niets te maken met de l'aqeeda. Het mag natuurlijk niet indruisen tegen de kitab en de sunnah. Het zijn zaken waarin ishtihad mogelijk is en waarin meningsverschillen zijn. Dus, el mamun de khalife van die tijd, al-Ma'mun heeft van, el, van de mutazila de, de mening overgenomen dat de Koran geschapen is en niet het woord van Allah subhanahu wa ta'ala is. En dat was dan een wet. En hij heeft gezegd, en dat was dan zijn statement van de mamun Hij zei, wij, zijn niet, wij, wij gaan niet langer accepteren dat er een bid'a in onze akida wordt verspreid. En daarom is het niet toegestaan voor eender wie om te beweren dat de Koran het woord is van Allah. in de omgekeerde wereld. Voor hem is degene die zegt dat de, dat de Koran de woorden zijn van Allah, dat is een bid'a voor hem. En zeggen dat hij geschapen is, is dan de sunnah voor hem. Omgekeerde wereld. Voor alle duidelijkheid, de Koran is het zuivere woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil, Filip de Winter. Want <laughs> Filip de Winter in het debat heeft hij gezegd: Dit is toch de Koran. Dit is ook toch het zuivere woord van Allah. En hij zelfs Filip de Winter, alhamdulillah, heeft het door. Maar toch blijft hij een keifer, zoals hij zelf zegt zich over zichzelf. De gouverneur van Irak, Ishaq ibn Ibrahim. Uh, ...heeft de zaak van Khark al-Qur'an voorgeleid aan de, aan de ulama van zijn tijd. En hier zullen heel wat vroeders de realiteit van vandaag zien, zien voortkomen. Hij nam, zijn, hij nam, naar, hij nam deze, deze wet naar de geleerden van zijn tijd, en yani die van Irak... ...en de geleerden hebben dit overgenomen. En wat gebeurde er? Elke geleerde die el-Mamun goed spreekt... ...en die de wet van el-Mamun goed spreekt en verdedigt... ...wordt gepromoot, wordt betaald en krijgt beloningen. Allahu akbar. Kennen we dat niet van ergens, ja, Juan? Degene die op tv komt en hij zegt... ...ik veroordeel de jihad en de mujahideen. Degene die op tv komt die zegt... ...nee, democratie is niet haram. Hij heeft dat gezegd. Democratie is shora. En hebben geen telwis te doen. Worden deze mensen niet... ...als lievelingen beschouwd van de staat? Is dat niet de realiteit van vandaag? Is dat niet de realiteit van vandaag? Wanneer iemand opstaat en zegt: Ik ben niet akkoord, wordt hij niet onmiddellijk gebroken? Een voorbeeld dat ik een tijdje geleden heb gebruikt is Yusuf al-Ahmad. Sheikh Yusuf al ahmed van Saudi-Arabië. Die man werkt voor het ministerie van Islamitische Zaken. Hij herkent de koning van Saudi-Arabië als zijnde een legitieme koning. Hij is 100% akkoord met de staat en de, de, de zaken dat de staat doet. Tot op een dag wanneer de vrouwen van bepaalde gevangenen. ...de vrouwen van de moslims die gevangen zijn in Saudi-Arabië... ...toen de vrouwen naar de, naar de minister zijn gegaan om rechten te vragen van hun mannen... ...werden al deze zusters gearresteerd. Yusuf al-Ahmed heeft een, een korte video gemaakt van ongeveer 14 minuten... ...op YouTube... ...waarin hij zei... ...dat het niet mogelijk is dat de staat zo omgaat met deze zusters. En dat de gevangenen zelfs... ...iets van rechtvaardigheid moeten krijgen... Hij zei niet dat zij moeten vrijgelaten worden, en dat zou el-hak zijn, en dat de staat gevaar zijn. Helemaal niet. Hij gaf gewoon een beetje kritiek op de manier waarop. Wat gebeurde er? Onmiddell onmiddellijke arrestatie. Suleiman el ook een sheikh, die werkt voor, voor, voor, voor Saudi-Arabië. Hij is van, hij, al-Amr bin Ma'arof, de zogezegde mensen uit de politie, de religieuze politie van Saudi-Arabië. Dus hij is een ambtenaar bij de staat. Hij kwam naar buiten op de Arabië en hij zei... Ik vind het niet normaal dat Yusuf al-Ahmed werd gearresteerd aangezien hij van de onze is. Hij hoort niet tot die extremisten ofzo. Hij is één van ons. Hij werd ook met hem de gevangenis ingegooid. Wow. Waarom? Omdat hij niet danst naar de pijpen van de leider. Simpel. Dus... Hij heeft dan deze wet ingevoerd en de gouverneur heeft dan alle beloningen gegeven aan de imams. Imam Ahmed, toen hij dit nieuws heeft gehoord... Heeft hij, alle, ...heeft hij alle ulama verzameld van Irak. En zij waren ongeveer met 3500 volgens bepaalde riwayat. En zij waren allemaal van mening dat de Koran niet maghluw is. Dat de Koran de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Maar toen de ulemaen te horen kregen dat er een gevaar is... ...dat hun loon wordt ontnomen... Dat de geschenken niet meer zullen komen en dat zij eventueel hun job kunnen verliezen. Hebben onmiddellijk ter plaatse 2000, 2000 ulama opgestaan en hebben zij de mejlis verlaten. 2000 hebben onmiddellijk toegegeven aan de koning dat je op de Qur'an mag lopen. Zowel voor alle duidelijkheid: om te zeggen dat de Qur'an geschapen is, dit is, een woord, dit is een daad van koffer. En dit is een aqida van koffer. Dus het gaat hier echt wel over koffer en iman. We spreken hier echt wel duidelijk over: ofwel ben je moslim, of veel ben je keifer. Geen grap, dat is echt geen flauwe grap. 2000 zijn opgestaan voor enkele zaken. En ik herinnerde mij toen ik dit las: herinnerde ik mij de woorden van een sheikh. Bij wie ik logeerde in het Arabische shira En we waren de Ghotoba van Al-Jumu aan het klaarmaken donderdagavond. Om de dag daarna de Ghotoba van Al-Jumu aan te geven, dat was tijdens de Ramadan. En de gotwa van Jum'a was klaargemaakt over die series, die vervloekte series die ze heel, die ze heel Ramadan laten, laten, uh, laten afspelen op de zenders. Jullie kennen allemaal NBC, uh, NBC en, en LBC en zo. Ze hebben heel de maand, heel de maand Ramadan uh, series dat ze laten afspelen, waaronder Taj En Een vervloekte serie van kuffar die spotten met de dien van Allah wa taala. Dus dat was de gotwa. Daar ging het over. En we hebben heel de avond samen gewerkt aan die Godba, geen probleem. De dag daarna zijn we aan gaan bieden. Ja niet aan. Die. Ik ga met de sheikh, zijn staf geen probleem. We gaan de moskee binnen langs achter. Hij gaat de minbar op. Ik geef hem zijn staf om de minbar op te gaan. Ik ga zitten aan de eerste rij. Hij doet de muqaddima. m ba'd. O beste moslims, vrees Allah en denk aan jullie familie en denk hoe jullie moeten omgaan met jullie familie in deze maand Ramadan, bla bla bla. De khutbah was helemaal anders, volledig gedraaid. Na de khutbah, onderweg terug naar huis, ik zei, Sheik, keef. wat gebeurde er? Wat zei hij, was zijn antwoord. Hij zei, oh ik wil mijn job niet verliezen. Ik heb, ik heb nog, nog liefde voor deze dunia. En ik heb geen zin om in de problemen te geraken. Ba'hawla we lakwot heli bewus. Identiek dezelfde woorden als die 2000 die onmiddellijk zijn opgestaan. En dit noemt men al-wahn. Hubbed dunya wa karahiyat al Als dit gebeurt bij een dorst in de moslim zonder kennis, kunnen we hem nog eventueel het excuus geven dat hij een jahir is. Hoe kan een sheikh of een alim deze blunder maken? Al-mohim. 2000 zijn opgestaan. Dus 1500 bleven over. De kalif. De, de, de leider was niet natuurlijk uh, was hij niet blij met dit nieuws te horen en hij heeft dan uh, alle rijkdommen beginnen terug te nemen dat hij gaf aan de, aan de, aan de, aan de imams of aan de ulema dus hij heeft hun manteloon ingetrokken en heeft zijn geschenken teruggetrokken toen deze zaken uh, zoals Kutayba, rahimahullah heeft overgeleverd toen, deze, toen dit is gebeurd hebben onmiddellijk duizend hun woorden teruggenomen van de 1500 hebben er 1.000 weer hun woorden teruggenomen. Zij zeiden, oké, okay, wij geven toe aan uw eisen." Dus bleven er 500 over met imam Ahmed. De khalifa ging zelfs verder. En hij zei, al wie dat, al wie dat imam Ahmed volgt in zijn, in zijn ideeën... en al wie dat beweert dat de Koran het woord is van Allah... hij zal onmiddellijk worden gearresteerd... en hij zal worden gemarteld tot hij verandert. Toen dit is gebeurd... Van de 500, hoeveel bleef er over? Vier. Vier van de 3.500 imams en ulema, bleven er vier over. Imam Ahmed, rahimahullah. Van deze vier. Imam Ahmed, rahimahullah. El Sheikh Mohammed ibn Nuh. Imam Ubeidillah. Imam Ubeidillah. En Sheikh Sujadda ibn Abdullah. Deze vier bleven over. Toen deze vier overbleven, werden zij de gevangenis ingegooid. Onmiddellijk de dag daarna werd door de, de gouverneur een orde gegeven om deze vier te arresteren. Toen imam, uh, imam Ubaidillah werd gevraagd nadat hij een nacht heeft gespendeerd in de gevangenis, wat heeft hij gezegd? Hij zei, vorige nacht was een heel moeilijke nacht voor mij. Dus hij refereerde naar de, naar de, naar de gevangenis. En hij zei, o emir eh, al muminin O Amir al-Mu'minin, ik zie wat jij ziet en ik denk wat jij ziet, mogen Allah mij vergeven wat ik ervoor zijn. Dus hij heeft onmiddellijk Taube gedaan voor de koning. Onmiddellijk, voor de leider heeft hij Taube gedaan. En ik herinner me een soortgelijke soort imam of een sheikh, die subhanallah een hele carrière heeft van Amr bin en in Lahaye al-Monkara. Een hele carrière heeft van alwala wa Bara en de koffer bij taagood. En toen hij vrij kwam uit de gevangenis, kwam hij op tv en hij zei, ik heb toba gedaan. Ik zie wat Amir de Mu'minin ziet. Hij heeft 100% gelijk en ik ben fout. Allahu Akbar. Dus de geschiedenis herhaalt zich, ja En de leiders van toen doen hetzelfde als de leiders van nu. Enkel en alleen dat de leiders van toen een beetje beter waren dan de leiders van nu. Want toen regeerden zij met de chitab en de sunnah. Zij regeerden met sharia. En zij aanvaarden niet dat een kefir zijn poten ligt in, in, in het islamitisch territorium. In tegenstelling tot deze kofar Murtaddin, die de volledige eer van de omma hebben verkocht aan de kofar. Wel, hij De gouverneur heeft zich dan gekeerd naar Sujetda. En hij heeft zijn, zijn, hij heeft zijn, zijn vraag herhaald. Waarop Sujetda zei, ik denk dat imam... ...'Ubeidillah, uh, het tawbah heeft gericht, uh, verricht zoals Ammar ibn Yasser, radiallahu ta'ala anhu, heeft toegegeven aan de moslims. En ja, emir al-mu'mineen, ik zeg verder dat mijn rug rood is van wat ik gisteren heb meegemaakt en ik ben met jou. Dus wat heeft hij eigenlijk gedaan? En weer kan ik refereren naar de realiteit van vandaag... Op het Doros al van dit jaar, van vorige Ramadan, was een imam bij de koning, bij de Tawhut van Marokko. En op een gegeven moment zegt hij tegen de koning: Ja, Sayyidi, ja, ja, Amir al Meester, o mijn heer, Amir al leider van de gelovigen. Wallahi inni uhibbuka wa la ujamiluk. Hij zei: Wallah, ik hou van u voor de zaak van Allah. En ik doe niet alsof. Dus wat bedoelde hij? Al die andere munafiqin dat hier naast mij zitten. Zij doen allemaal alsof. Maar ik hou oprecht van u. Hij heeft onmiddellijk al zijn vrienden in de steek gelaten. Terwijl ze allemaal voor hetzelfde daar zitten. Wel deze man heeft identiek hetzelfde gedaan. Hij heeft ook zogezegd de tauba gedaan naar de, naar de leider. Maar hij zei. Pas op voor hem. Zijn tauba is misschien niet oprecht. Waarschijnlijk heeft hij gedaan wat Ammar radiyallahu anhibniyassir heeft gedaan. Dus dat moet nog ge gecontroleerd worden. Om zichzelf volledig goed te spreken. Dus van de 3500... ...bleven er twee over. Imam Ahmed, rahimahullah. Imam Ahmed, rahimahullah, bleef over. En natuurlijk... is uh, sheikh Mohammed ibn Noor Toen de moon dit hoorde... ...heeft hij dan gewoon gezegd... ...oké, okay, executeer deze twee. Executeer Imam Ahmed... ...en executeer uh, Mohammed ibn Noor, sheikh Mohammed ibn Noor, uh, Rahimahumullah. Maar zij moesten, omdat zij de hokum hebben gekregen van Mortadin. Eigenaardig. Ze hebben de hokum gekregen van Mortadin. De leider heeft bepaald met zijn shora van geleden dat deze mensen geen moslim zijn, dat deze mensen kofar zijn. Hebben we dit niet gezien, ja, ik Hebben jullie ooit gehoord van sheikh Joheiman al Otaibi, Die ging voor Al amr bil-ma'ruf en nahi al Munkar, Die ging voor... ...el koffer bij de taagot en de iman Allah... ...die hing voor Rewalaa al-Bara. Wat was de hoekom van al-Sa'ud? Zij zeiden hij is een kerk, hij is een moerted. Hij moet geëxecuteerd worden. Wat hebben zij gezegd over al-Sheikh Hussama... ...en de mujahideen die met hem zijn? Zij zeiden zij zijn kwaarig... ...en bepaalde ulema van al-Jazeera al-Arabia... ...zijn zelfs van mening dat zij kuffar zijn, dat zij hier moslims mee zijn. Dus zij moeten gedood worden. Ajiep. Ajiep. En hoeveel moslims worden geëxecuteerd dagelijks in de gevangenissen van de Tawaret omdat zij kuffar zijn geworden. Terwijl zij de echte muhaddin zijn. Zij, geef, zij gaven drie dagen tauba, dus justitie, just, just de drie dagen van de tauba, ofwel worden zij geëxecuteerd. En zij moesten worden genomen naar Tartoos waar dat zij uh, moesten worden geëxecuteerd. Zij werden, in, zij werden in handboeien geslagen en zij werden gesleept naar de khalif voor de touwba te doen. Het probleem is dat onderweg van de reis, El mamun is overleden. Dus de khalif is overleden. En hebben zij dan heel de procedure even gestopt. Na hem is al-Mu'tassim Billah gekomen. Al-Mu'tassim Billah is na hem gekomen. Even stilstaan bij al-Mu'tassim Billah. al in Billah is <coughs> degene die de leger heeft opgetrommeld voor een moslim. Al-Mu'tassim Billah regeerde met sharia. En al muatassim billah voor diegene van televisie zijn heel goed om vergelijkingen te maken tussen al muatassim billah en al-Qaddafi of muatassim billah en mohammed VI. sadis Al muatassim billah had meer moed en had meer lef dan al die tawagheet dat ik van vandaag sta. Wallah ya ikhwan, Ali Abdullah Saleh in het begin van de revolutie van Jemen, hij kwam naar buiten, hij zei uh, deze revolutie is opgericht door uh, buitenlandse, uh, buitenlandse uh, organisaties en de plannen zijn waarschijnlijk gesmeden in het Witte Huis. Dit was zijn uitspraak live op Al Jazeera. De dag daarna, 24 uur later, heeft hij een persconferentie gedaan. Hij zei, ik bedoelde niet... Dat het Witte Huis direct schuldig is. Of, uh, of dat het Witte Huis iets verkeerd heeft gedaan. Natuurlijk zijn de Amerikanen, Amerikanen onze bondgenoten. En onze vrienden. En ik bedoelde niet echt de president of Amerika. Maar ik bedoelde gewoon mensen die leven in Amerika. Of leven in Washington. Waar is de moed? Waar is de lef? Al-Mu'attassim billah. Hij zei tegen een leider van de Romeinen. Toen hij één moslima heeft gearresteerd. Hij zei tegen hem. Wanneer je mijn brief ontvangt. Om te beginnen zei hij, bismillahirrahmanirrahim, min khalifat al-muslimin, min amir al-mu'minin al-mu'attasim ila naar de hond van de Romein. Wanneer je mijn brief ontvangt, en de moslim nog niet onderweg is naar mij, dus wanneer hij de brief ontvangt, moet hij vertrokken zijn, voor alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. Hij zei, als dat niet het geval is, ik een leger voor jou optrommen. Het begin van het leger is bij jou en het einde bij mij. Zo'n enorm leger voor één moslim. Dit is een Allah voor al dat die het niet aanvaardde. En waarom heeft hij dat gedaan? Voor al dat de Arabische trots die hij heeft. Hoe kan een kafir een moslimvrouw arresteren? Hoeveel moslimvrouwen zijn nu dat ik van Aafieh, Manika, de dag van vandaag gearresteerd? Afia Manika Malika Elarut. De vrouwen van de imam al-Mujahid al mujaddid rahimahullah, Hashiq Hussain, zijn echtgenoten. Hoeveel moslims zijn er nu in de gevangenis? Om Adam van Marokko heeft negen maanden in de cel gezeten met haar kind van tien jaar. Waar zijn de moslims? Waar is Al-Mu'tasim Billah? Zelfs al was hij dwalend, zelfs al was hij volledig verkeerd in zijn aqidah. Maar 10.000 äh, äh, eh, Mu'atassims zijn beter dan deze koffar van vandaag die het Nee, te nou. Ook al zouden zij niet zeggen dat de Koran is geschapen en ik weet niet wat allemaal. Waarom? Kijk. Kijk hoe hij was. Ook al was hij een onderdrukker. Ook al heeft hij Imam Ahmed gemarteld. Ook al heeft hij gedaan wat hij heeft gedaan. Maar toch heeft hij nog altijd die, nog altijd die trots van islam en moslims. En Mohammed al muattasim Billah is natuurlijk leider geworden en heeft hetzelfde gedaan als zijn voorganger. Hij heeft ook die wet ingenomen en hij heeft ook die ideologie overgenomen van al mutazila Toen al muattasim de leiderschap heeft gekregen, heeft hij nagedacht aan zijn voorganger. En hij wist dat het een heel gevaarlijke zaak is wat imam Ahmed Rahimahullah is aan het doen, Omdat hij standvastig is en zijn da'wa maakt lawaai. ...dus hij zei dat hij hem zeker moet breken. Liquideren is niet genoeg. Hij moet hem breken. Hij moet hem laten zijn woorden laten terugnemen. Dus wat heeft Al-Mu'attassim gedaan? al naar heeft... heeft, heeft uh, ...Imam Ahmed naar Baghdad laten nemen... ...en hij is ondertussen naar de oom van Imam Ahmed gegaan. is Ishaq, om hem uit te leggen dat Imam Ahmed moet het, het rustig aan moet doen... ...en dat Imam Ahmed zijn woorden moet terugnemen... Gewoon in het openbaar. Hij mag in zijn hart geloven wat hij wil, maar gewoon in het openbaar dien. Subhanallah al Toen ik dit las, dacht ik aan sheikh Ali al Khudair, en Nasr al-Fahd en Ahmed al khalidi Fakka Allahu asrahum athabatahum allah Werden zij naar de Saoedische zender, zender gebracht met een sheikh, met een student van Nasr al-Fahd. Worden zij dus niet op tv gebracht en heeft hij niet tegen hen gezegd neem jullie vertrouwen terug. Zeg dat er geen jihad is in Afghanistan. Zeg dat de leider van het land een moslim is en geen kafir. Toe, kom aan. Zij mogen geloven in hun hart wat zij willen want zij weten hoe genoeg dat de Mashaikh hun, hun aqida niet zullen, zullen verlaten. Zeg gewoon op tv. Om fitna te verspreiden onder de moslims. Om gewoon te tonen dat zij eens zijn. Imam Ahmed zei... Luister naar de woorden, al van deze man. Imam, Imam Ahmed zei, o oom... Als, een, als, een, als een, een geleerde spreekt... Als een geleerde zegt met zijn mond... Wat hij had in zijn hart... Hoe zal de onwetende weten wat de waarheid is? Ja. Klopt. Als wij Imam Ahmed horen... Hij zegt, een Koran is geschapen. Al die onwetenden Gaan de woorden van Imam Ahmed overnemen. En zij zullen blindelingse volgelingen worden... En zullen zij koffar worden door imam Ahmed dan. En daarom zei hij, hoe kunnen de mensen in de toekomst dan studeren? Als een profeet, als een profeet, als ik een profeet was, zou ik weten dat Allah subhanahu wa ta'ala naar mij een andere profeet zal, zal sturen om de, mensen, uh, om de mensen op het juiste pad te brengen. Maar ik ben geen profeet. En, en de profeet sallallahu alaihi wa sallam, yani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was de zegel der boodschappers en profeten. Dus er is geen boodschapper na hem om de moslims te leiden. En ik ben in een tijd dat alle ulema, dat alle ulama zwijgen en, achter, en achterblijven. Dus ik heb liever dat ik word gedood, dan dat ik valsheid zou verspreiden. Allah akbar. Kijk de standvastigheid van deze imam. Kijk hoe hij nadacht over de umma. Dacht de imam aan zijn eigen maslaha? Helemaal niet. Maar hij dacht aan de maslaha van de umma, Omdat hij een man is van de umma. Kunnen we dat herkennen in de ulema van vandaag? Buiten de ulema die in de bergen zitten en de ulema die in de gevangenissen zitten. Herkennen we dat in de ulema van vandaag? Allah. In Egypte is momenteel een enorme fitna aan de gang. Waarom? Mensen hebben geen vertrouwen meer in hun ulemaat. Mensen die zeggen wij zijn salafia, wij hebben een akida, en wij volgen de hap. Eerst dansen zij voor, voor Mubarak, dan dansen zij voor, de voor het Tantawi, de, de hoofd van de militaire raad. En nu nadat ze hebben gezien dat Mubarak is vertrokken en het Tantawi onderweg is om te vertrekken. En dat het, het volk, zowel Mubarak als de militaire haat, hebben zij proberen slijmen bij het volk. Nee, wij zijn met het volk. Wij zijn met het volk en wij willen ook democratie en wij willen ook uh, islamitische partijen oprichten. Mensen zijn het kotsbeu. Mensen zijn het kotsbeu. Mensen hebben gezegd, jullie zijn munafiqeen. Kunnen jullie geloven hoe laag dat iemand zou kunnen vallen om zoiets te, uh, zoiets te moeten aanhoren? Dat een eilin met een status, met een carrière van het da'wah en een carrière van studies uiteindelijk te horen krijgt, Je bent een munafiq. Eerst ben je met een leider. Dan ben je met de tweede leider en nu proberen je bij ons te sluiten. Een sheikh van Marokko die uit de gevangenis kwam, die heel zijn leven te kvier heeft gedaan op extreme linkse partijen en op de democraten. Hij kwam vrij, hij zei: Ik heb mijn woorden teruggenomen. En de mulhideen en de extreem linkse partijen, de communisten van Marokko, zij zijn geen kuffaar. We hebben meningsverschillen. Wat was hun antwoord? Zij zeiden, al jouw vrienden hebben jou in de steek gelaten, en nu probeer je bij ons te slijmen. Je hebt niets met ons te maken, en wij hebben niets met jou te maken. Jij bent niet welkom, en jouw excuses zijn ook niet aanvaard. Kijk hoe, hoe laag iemand kan vallen. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahi wa li wa Als je trots gaat zoeken bij iets anders dan Allah in zijn boodschap, weet dat je vernederd zal worden. 100%. En dit, was ook, dit waren ook de woorden van Omar. Kullama Abdelrahid al-Izzah. Altijd wanneer wij trots zoeken in iets anders dan Islam. Het dan Allah. Allah zal ons vernederen. Maar dit heeft eh, Imam Ahmad rahimallah duidelijk begrepen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem trots gemaakt. En nu is de hele omma, diegene die getuigt dat die man op een hak was. En hele midden hebben naar hem genoemd. Wat gebeurde er? Toen imam Ahmed zo standvastig bleef, hebben zij dan toch gezegd... ...laten we dan deze personen gewoon executeren of doden. De tweede imam die standvastig is gebleven, is overleden. Mohammed ibn Nuh, rahimahullah, is overleden onderweg door de matteling. Hij heeft zijn ajal is gekomen. Allah heeft zijn ziel genomen. Op het haqq, hij heeft nooit toegeving gedaan. Wow. Wow. Dus bleef Imam Ahmed alleen over. Helemaal alleen. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van 28 maanden helemaal alleen in de cel. Waarin hij de musnet van Imam Ahmed heeft geschreven en heel wat andere werken heeft geschreven. En ter informatie, de meerderheid van de ulema van het verleden waarover wij nu studeren, de meerderheid van hun werken werden geschreven in de gevangenis. Ibn Kathir heeft zijn werken geschreven in de gevangenis. Ibn Al-Qayyim heeft zijn werken geschreven in de gevangenis. Ibn Taymiyyah, zijn majmooi, is geschreven in de gevangenis. 16 jaar in de gevangenis. Subhanallah. Hun, hun kennis werd later maar pas verspreid door de Ummah. In hun leven leefden zij in de gevangenis. Het grappige aan bijvoorbeeld een boek die door Ibn Taymiyyah is geschreven, sarim al-Mesloor al ala shatim al-Rasool. Het vlijm scherpe zwaard voor degene die de profeet, sallallahu beledigt. Ik probeer niemand aan te moedigen of te motiveren wat iets <laughs> te doen. Dit is een boek van Sheikh al Hoe heeft hij dit boek geschreven? Hij zat in Al-Qalah, in de gevangenis in Egypte. In zijn cel alleen. En plotseling kwam een Christen voorbij. En hij beledigde de profeet sallallahu al-Salim. En hij hoorde dat. Hij hoorde die Christen de profeet sallallahu alayhi salim beledigen. Waarop Imam Ahmad, toen hij dat hoorde, en hij kan niets doen? Enkel Ibn Taymiyyah, Rahim Allah. Hij kan niet zo, want hij zit in de gevangenis. Wat, wat heeft hij gedaan? Hij dacht: Subhanallah, wat is het oordeel van deze keifel, die mushrik? Ik ga even erbij blijven stilstaan. En uit zijn hoofd heeft hij Sarim al-Masul al-Shaytim al-Rasul geschreven. En heeft hij 87 incidenten opgeschreven in de tijd van de Profeet van mensen die werden geliquideerd door hem te hebben beledigd. En heeft hij heel zijn boek geschreven met alle uitspraken van de ulama. Gewoon zomaar uit zijn hoofd in de gevangenis. En nu is dat boek een boek die wereld verspreid is. Subhanallah radim. Dit zijn ulema'en, ja, ikhwan. Dit zijn ulema'en. In de gevangenis werd imam Ahmed al-Rahimahullah gekend. Als degene die constant een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam citeerde. Hij zei. Dus de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Sommigen onder mijn umma. Zullen dezelfde, zullen dezelfde beproevingen meemaken als Beno Israël voor, voor hen hebben meegemaakt. Totdat een van hen van, kop tot teen, zal worden, van hoofd tot teen zal worden, zal worden, uh, zal worden ge, geamputeerd met een zwaard. En zij zullen stuk per stuk van zijn lichaam afsnijden terwijl hij nog leeft en ziet. En dit was een heel gekende hadith. ...dat imam Ahmed Allah, constant herhaalde in de gevangenis. Wat was de reactie van de joden toen zij dit hebben gehoord? En subhanallah, luister hoe de da'wah op een eigenaardige manier kan overkomen. Imam Ahmed zit in de gevangenis. En hij, hij citeert een hadith van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Salam Salam. Salam. Salam. Salam. Yani, zien jullie ergens iets van da'wah, beeldvorming, om kufar da'wah te doen of zoiets? Helemaal niet. We zien niets speciaal hier, hierin. Luister, subhanallah al-Azim. Toen dit gebeurde en imam Ahmed hiermee gekend werd, zijn de, hebben de joden van Baghdad dit ter oor gekregen. En wat zeiden zij? Zij zeiden als imam Ahmed leefde in de tijd van Beno Israël, bij Allah hij zou een teken zijn voor Beno Israël. Subhanallah al-Azim. En 18.000 Joden hebben taube gedaan door de mihna van imam Ahmed. Nadat zij die fitna hebben gehoord van ghalq al-Qur'an, mensen worden gedood, mensen keren hun rug, wat is deze fitna? Zijn zij gaan opzoeken? 18.000 Joden hebben zich bekeerd tot islam. Subhanallah. Zoals meer dan 18.000 mensen moslim zijn geworden na 9-11. En na andere mihna die zijn voortgekomen. Dus subhanallah adem. Het daouwen is niet altijd zacht spreken, ik weet niet wat, conferenties doen, bloemen uitdelen, kuffarmen hun schoenen uitnodigen in de moskee. Natuurlijk een beetje plastic op de grond liggen om niet op tapijt te lopen. Natuurlijk thee en koekjes en zij zullen bekeren. En daarom hebben we altijd gezegd en wij dagen nog steeds iedereen uit. Breng ons de lijst van bekeerlingen van mensen die zo zijn bekeerd door thee en koekjes en uitnodigen in, in moskee. En laten we even de cijfers brengen van mensen die zijn bekeerd door jihad, vis die zijn bekeerd door grote incidenten wereldwijd. Laten we de lijsten vergelijken en we zullen zien welke het meeste effect heeft. Wij die hier zijn, van, van, of de broeders die van de Maghreb-landen zijn, als Mujahideen niet zijn gekomen, als Sahaba en anhu met in tabi'in niet zijn gekomen met zwaarden, dan waren we mushrikien. Wallahu a'la wa ala. Het is door Allah, subhanahu wa ta'ala, yani als eerste, en door sahaba in hun jihad, dat wij moslims zijn. Want, al maghrib is twee keer veroverd. Eerst zijn zij gekomen, hebben zij gezegd, wij zijn moslims. Wij verkondigen islam, is er geen probleem? Zij hebben gezegd, nee, geen probleem, wij zijn ook moslims met jullie. Wij volgen jullie. Arabieren zijn teruggetrokken naar Irak, zij zijn terug in geworden, koffer geworden. Dan zijn de Arabieren teruggekomen en de Sahaba. Ze zijn teruggekomen hardhandig en hebben ze hen bestreden. Tot Allah subhanahu wa ta'ala hen de overwinning heeft gegeven. En de autoriteit en een van de vruchten daarvan is Tariq ibn Ziyad. Die Spanje heeft veroverd. En die een fatale slag was voor de koffaar. Dus dit is gewoon. Ajim. En mohem. Het is, het is duidelijk dat imam Ahmed standvastig bleef, al-Mu'tassim is gestorven. Imam Ahmed bleef standvastig en hij heeft de tweede khalifa al overleefd. na al-Mu'tassim is een derde khalif gekomen, de volging van al-Mu'tassim. Toen al-Mu'tassim is gestorven is de volging van al-Mu'tassim gekomen en die natuurlijk op dezelfde menhege was. En hij was op dezelfde aqua en heeft identiek hetzelfde gedaan. Hij bleef imam Ahmed gevangen nemen, maar hij heeft gezegd, laten we het een beetje zachter aan doen, we gaan hem Hijzarist geven. Mm -hmm. Hij is verboden om lezingen te geven, verboden om lessen te geven. Hij moet thuis blijven en mag niet spreken. Mm -hmm. Onmiddellijk na zijn hijzarist heeft hij dan gezegd van nee, het, het komt toch niet, nog niet goed. Aangezien imam Ahmed meer en meer publiek krijgt, heeft hij hem uitgenodigd om hem in het paleis om hem. Uh, om, hem te, uh, om, hem uit, ...om hem uit te nodigen naar de koffer... ...of om hem uit te nodigen om zijn islam op te geven. Wat gebeurde er? Hij verzamelde al zijn ulema... ...de khalif verzamelde al zijn ulama ...om Imam Ahmed te confronteren. En bij het binnenkomen van Imam Ahmed hebben zij gezegd... ...hier komt de veld van Allah. Hier komt de dwalende. Hier komt de veld van de staat. Hier komt de veld van de khalif. Subhanallah kennen we die termen niet van ergens? hoe zijn bin Laden, wat zeggen ze over hem? Zoals die Fajr, die zichzelf Alim noemt, die zei over hem: Shaytan, Khabid, واتباعه, Shayatin. Ken je dat? En een andere Alim, of een andere Amil, een andere Verrader, die zei, ...Qasamallahu Dahara, die zei over Sheikh Hussama dat Allah zijn weg moet breken. En deze uitspraken deden de ulama van, van, uh, van deze kalief ook. Identiek dezelfde uitspraken. En daarom kunnen wij ons de vraag stellen, of kan eender welke broeder zichzelf de vraag stellen. Als wij leefden in de tijd van imam Ahmed, en de huidige ulema zouden leven, waar zouden zij staan? In het kamp van imam Ahmed, of in het kamp van de kalief? Nu zijn er leiders die niet regeren met het boek van Allah, die islam openlijk bestrijden en zij steunen hen op. Wat zouden zij doen in de tijd van Imam Ahmed? Zonder enige twijfel zouden zij zijn, Wallahu A'ilam, degene die rond de khalif zal zijn. En als je natuurlijk drie presidenten overleefd. Nee, Allahu Akbar, Subhanallah. Nee. Imam Ahmed, Ahmed. heeft drie korefa overleefd. Sheikh Hussam heeft drie presidenten overleefd. Allahu Akbar. Subhanallah. Bill Clinton zocht hem. Na hem kwam Bush. En dan kwam Obama. Drie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. masha'Allah. Subhanallah, <laughs> de vergelijking blijft maar komen. Subhanallah. is. Zoals ik zei, de vergelijking van Sheikh Hussam met Imam Ahmed is heel snel gedaan. En Allahu bihaq. Wallah, ik ben het. Daarom wil jullie iemand horen, een Sheikh Hussainen, beledigen. Is het geen schande om hem, hem munafiq te noemen? Is het geen schande om te twijfelen aan zijn geloof of te twijfelen aan zijn oprechtheid? Zoals de Sheikh bin Jibreel, zah, La zei: yakrahu illa kafirun ou munafikt. Rahimahumullah, rahimatan rahimahum. waasia. Toen de Sheikh, toen Imam Ahmed een debat had met de ulama, ...van de calif is er een revolutie uitgebroken buiten. Want mensen zeggen het is onmogelijk dat iemand zo standvastig blijft op een Onmogelijk. Dus mensen begonnen een revolutie, er, er is een revolutie uitgebroken. En mensen riepen uit dat imam Ahmed naar buiten zou worden gebracht. En zo bleef de calif spelen. Met de massa's, imam Ahmed arresteren, huisarrest, vervolgen, we gaan hem doden, discussies... En toen imam Ahmed, rahimahullah, constant werd gebracht. Constant werd gebracht om hem te martelen. Zoals een van de laatste zaken die imam Ahmed heeft meegemaakt. Was dat de Caliph hem heeft veroordeeld tot zweepslagen. Om hem te breken, om zijn nufs te breken. Imam Ahmed, rahimahullah, toen hij hoorde dat hij de dag nadien zou zweepslagen zal krijgen. Wat was in hem? Heeft hij gezegd, ik ken dat niet aan. Wat moet ik doen? Wat zei hij? Hij zei... Want zijn, yani zijn zijn een soort van kamis, hij, hij, hij hield die bij, bij elkaar met een touw. Hij zei, als ik zweepslagen zou krijgen, zou de touw kunnen breken. En zou mijn izar naar beneden kunnen vallen zodat, en zouden de mensen mijn aura kunnen zien publiekelijk, want de zweepslagen zijn publiekelijk. Ja. Dus zei hij, oh O Allah, als ik op een haq ben, stel mijn aura niet bloot in het bijzijn van iedereen. Wat gebeurde er? Imam Ahmed, Rahimahullah. Toen hij de eerste zweepslag kreeg, de dag daarna, bismillah. De tweede zweepslag, la hawla wa la illa billah. En de derde zweepslag, Zaha ashhadu an la ila Allah Wa ashhadu anna al-Quran kalamullah. In 39 zweepslagen daarna, was <coughs> de izar van Imam Ahmed nog steeds <coughs> op zijn lichaam. En was <coughs> zijn aura niet blootgesteld. En deze woorden zijn uitgekomen naar de massa. En de massa hebben gezegd, deze man is op het recht. En een enorm aantal van mensen hebben zich bekeerd naar de Aqida van imam Ahmed. En zijn teruggekomen naar de Aqida van ahle sunnah wal Jama'ah. Dit alleen. Dit alleen voor het recht. Zelfs de khalif, stel jullie voor, je, ik hoor. Zelfs de khalif zei tegen hem, ja Ahmed... Waarom wil je zo graag dood? Wat scheelt er met jou? Waarom wil je zo graag dood? En imam Ahmed rahimahullah antwoordde. Hij zei, ik zou nooit een compromis doen in mijn dien. Dood mij. En laat iedereen weten wat ik zei. De Koran is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Is niet geschapen. Subhanallah al-Azim. Twee weken geleden heeft een, heeft een imam en een allama identiek dezelfde dus woorden gezegd. Toen de sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi Toen hij voorgelegd werd voor de richter. En de richter heeft hem veroordeeld. Hij zei tegen hem. Dood mij. Executeer mij. En ik zal nooit mijn broeders de mujahideen in de steek laten. En ik zal deze akida nooit verlaten. Subhanallah al Takbir! akbar! Dus het bleef zo. En al-wasiq billah, dus de khalif dat naarmu'atassim was gekomen. Al-wasiq billah, hij bleef dus op de Aqida van zijn ouders. En imam Ahmed bleef standvastig tot Allah zijn ziel heeft genomen. En hij stierf op de Aqida dat de Koran, de, de, de, de, de woorden zijn van Allah en niet uh, geschapen. En imam Ahmed is gestorven in het jaar 241 na de hijra van de profeet sallallahu Ja, ik Dit zijn de ulema's. En dit zijn mensen waarvan wij kunnen zeggen... ...deze zijn de ulema rabbaniyin. Deze zijn de ulema die leven voor de zaak van Allah subhanahu wa En dit zijn onze voorbeelden. Dus wanneer wij de vraag krijgen, wie zijn jullie ulema? Dat zijn onze ulema. En diegenen die deze ulema volgen. Een sheikh zelf de Saoedische zender. Hij zei, ik begrijp deze jongeren niet. Deze juhal niet. Deze extremisten niet. Hij zei, subhanallah... Voor hun, iedere alim, moet in de gevangenis belanden. Voor hun, iedere alim moet beproefd worden. Subhanallah. Subhanallah. Dan antwoorden wij naar deze zogezegde sheikh. Geef mij de naam van één profeet, van één sahabi, of van één tabi, of van één imam, die niet wordt beproefd in zijn dien. Allahu alam. Deze man spreekt de Koran tegen. Allah zegt in de Surat al-Ankaboud, denken de mensen te zullen geloven en niet zullen beproefd worden. En deze man zegt, nee, we, we hoeven niet beproefd te worden. Er zijn mensen die niet hoeven beproefd te worden. Hajib. Mm. En daarom, subhanallah al-adim, er was een standaard bij de sahaba en de tabi'een. Wanneer ze een imam of een alim zagen buitenkomen uit het paleis, zij beschuldigden hem van nifab. En zij beschuldigden hem dat hij een, een imam was van de, van de sultan. Hajib. Hajib. En hoe, wat zien wij de dag van vandaag? Hadi. De Amir is de beste vriend geworden. Amerika is de naar de Amerikanen is de normaalste zaak van de wereld. Ik herinner mij nog een sheikh in Saudi-Arabië. Uh, Saudi Ik vroeg hem... Ik zei, sheikh Kevin, jullie zitten constant met deze omara... Met deze, wat, wat is er aan de hand? Wat was zijn antwoord? Hij zei, kijk... Hij zei, jij bent nog jong, jij begrijpt niet veel. Als wij hun verlaten, worden zij nog kwaadaardiger. Dus blijven we bij hen in de buurt om stiljes aan rustig you know, <usup> <usup und�> <Scheef. usup> aan de da'wah naar hen te doen. Subhanallah. Hij doet da'wah, maar de vraag is wie doet da'wah bij wie? Is de sheikh degene die da'wah doet bij de prins of bij de koning? Of is het de koning die de da'wah doet bij de prins? De sheikh Nee, de sheikh. Waarom? Omdat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei in hadith Wanneer een alim de paleizen betreedt van de leiders, heeft Toetin. ...hij heeft een fitna in zijn, in zijn geloof. Dit zijn de woorden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Weet iemand beter dan de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Nee. Daarom blijven wij weg van de paleizen. En blijven wij weg van de paleisgeleerden. En distancieren wij ons van de paleizen... ...en van de tovenaars van de paleizen, yani de geleerden. Fir'aun, ter informatie om af te sluiten... ...Fir'aun, toen hij zei aan rabboukumul al A'la... ...hoe heeft hij met Musa alayhi sallam, geconfronteerd? Alleen, met legers... Helemaal niet. Hij confronteerde hem met tovenaars, ulema's. De, de ulema's van zijn tijd, de tovenaars. Nee, nee. Hij heeft hen gebruikt tegen Musa islam. Zoals deze awarid de dag van vandaag. Zij gebruiken de geleerden tegen de Umma van islam. wordt worden dagelijks gedaan. Het is niet toegestaan om betogingen te doen. Het is niet toegestaan om de revoluties te steunen. Waarom denken jullie gewoon? Simpelweg omdat de leider zijn plaats wil behouden. Maar alhamdulillah, een ni'amah van Allah subhanahu wa op deze umma, is dat deze umma geen umma is van schapen. En deze umma is een umma die een fitra heeft van La Ilha illallah, Muhammad, Allah Muhammad Rasulullah. En er is een heel groot probleem in Saudi-Arabië, bijvoorbeeld, of in andere landen van de islamitische wereld, is dat de jongeren de ulema niet meer op serieus nemen. Niemand volgt die nog. Buiten de jongeren in Europa, die ook germen worden geïntimideerd door mooie titels en namen, niemand neemt hun nou serieus. Nee. Iedereen weet dat het gedaan is met deze, met deze mensen. Chalas. Leeft in, en, en, de onma leeft ergens en deze mensen leven in een heel andere wereld. dat je gewoon. In oorlogen. De toppunt van de oorlogen spreken deze over een vlieg. Als die in een glas komt, dan moet die dieper duwen. Omdat de ene, ene uh, uh, vle vleugel heeft gif, de andere vleugel heeft tegengif. In de hitte van de strijd komen zij, hoe moet een vrouw zich gedragen... ...tijdens haar regels, tijdens haar periodes. In de hitte van de strijd. De umma staan lichter laaien. Heel de islamitische wereld staat op straat. En de alim komt naar buiten en zegt... ...ja, uh, ik denk dat we ons hebben vergist de was dat de juiste dag, was dat niet de juiste dag. Je bent te veel gevast, je bent te weinig gevast. Subhanallah, heel de oma staat op straat, mensen worden afgeschoten dagelijks. In Syrië, in Jemen, dagelijks worden mensen gedood. In Libië, dagelijks worden mensen gedood. Door Kofar, door tawarid. En hij begint hier een beetje filosofie te gebruiken om de verder in slaap te doen. Daarom niemand, niemand, uh, neemt niemand deze ulama'u serieus. En daarom, je ja, shabab, een nasiha voor mezelf en voor iedereen is degene die Ibn Taymiyyah rahimahullah ons heeft gegeven. Ida ghtalatat alayka Als alles door elkaar gaat, je weet niet wie te volgen. Deze ailem komt naar buiten met mooie woorden. Deze komt naar buiten met mooie woorden. Deze komt naar Allah, waal rasool. En heel veel jongeren hebben dit probleem. Wie moet ik volgen? Heel veel moslims hebben dit probleem. Wie moet ik volgen? Al-Qaradawi, Yahya al-Hajori, Al-Madkhali, al fawzan Al-Sheikh, Ayman al-Dawahiri, wie moet ik volgen? Luister naar de woorden van Ibn Taymiyyah rahimahullah als Seha en als leiding voor de ommoord. Hij zei: Als alle zaken door elkaar gaan voor jou, weet niet wat te volgen. Van door ile en dit Kijk dan naar de mensen van het jihad via Sabilillah. Zij zijn op de waarheid. Dit is het citaat van Ibn Tayymiyyah. Ik heb het gedaan en ik heb het gedaan. Ik heb het وَالَّذِينَ dan En diegenen die strijden op ons pad, wij leiden hen naar onze leiding. Dit zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom, wanneer wij ons de vraag krijgen, wie zijn jullie leiding? الْعُلَمَاءِ naam die gevangen zijn, naam die in de bergen zijn, dit zijn onze ulema, dit zijn onze voorbeelden. Dit zijn onze referenties. Een ailing die naast de, naast de koning zit... Laat, laat hem naast de koning zitten. Laat hem wat doen voor de koning... maar wij leven in een wereld... en laat hem leven in een wereld. En als, wij, en als, deze, en als deze geleerde... als deze geleerde toch zo graag bij die koning is... mogen Allah subhanahu wa ta'ala... deze geleerde verzamelen... met deze koning in jongen Qiyam. Amen. Amen. Zoals dat zij de ummah hebben vergiftigd... met hun fatuwa van dwalingen... mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen dan verzamelen... Met die fatawa en hun laders johan Qiyam. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze ulema ar Onze echte ulema bevrijden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala imam Ahmed. De allerhoogste beloning geven. Voor zijn standvastigheid. En zijn kennis die hij heeft gedeeld met deze omma. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze umma Een andere imam Ahmed schenken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze umma Duizend met schenken. Die dezelfde standvastigheid stand hebben. ...als Imam Ahmed Rahimahullah had. Amen. Als slot, om een, kleine, een klein voorbeeld te geven van standvastigheid. Amir al-Mu'minin mm -hmm. al-Mullah Omar, -um hafidahullah, mm -hmm. hij kreeg bezoek in oktober 2001, net voor de invasie van Afghanistan. Zij zeiden tegen hem, geef gewoon de Arabische Mujahideen en maar jij wordt een de staatshoofd. Jij ja. wordt erkend. Jij krijgt een infrastructuur. Chinese maatschappijen zullen volledig infrastructuur bouwen. Jij ja, wordt gesponsord en erkend door de Verenigde Naties. Geef gewoon Osama en degenen met hem. Wat zei hij? Hij zei... Ousama en degene met Osama, dit is een zaak van geloof. Ik kan deze mensen niet overhandigen. Al komen jullie met heel de wereld tegen mij, jullie krijgen nooit deze moslims. Tekbir! Allah akbar! mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mullah Amr standvastig houden, en autoriteit geven, en onze ogen verheerlijken en verlichten met een ontmoeting met deze man, en hem bijgeven hand tot hand,